Gert Kluk met het NOS-journaal. De incubatietijd van het coronavirus is mogelijk veel langer dan de 14 dagen... waarvan tot nu toe werd uitgegaan. Dat meldt de Chinese provincie Hubei... nadat een 70-jarige Chinese man pas 27 dagen na zijn besmetting... de eerste symptomen van de ziekte had gekregen. Een langere incubatietijd kan de bestrijding van het coronavirus moeilijker maken. Ook bij de besmette passagier op cruiseschip de Westerdam... was de incubatietijd waarschijnlijk langer dan 14 dagen.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 De minister van Onderwijs Slob wil dat alle basisscholieren zich in de toekomst op 1 april aanmelden op een middelbare school. Zo maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op een school. Ook verandert de naam eindtoets in doorstroomtoets. Die wordt na het schooladvies gehouden. Hiermee wil de minister voorkomen dat ouders hun kinderen naar allerlei extra toetstrainingen sturen. De nieuwe regels kunnen op zo vroegst in het schooljaar 2022-2023 ingaan. Nederlandse multinationals hebben jarenlang geld overgemaakt... aan een prominente klimaatskepticus. Dat de onderzoeksjournalisten van het platform... Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Hoogleraar Frits Butcher kreeg tussen 1989 en 1998... omgerekend 100.000 euro's van bedrijven als Shell, KLM en Axonobel. Het doel was om twijfel te zaaien over klimaatverandering... en de rol van de mens daarin. Met het geld zette Butcher, die in 2008 overleed... een internationaal netwerk van klimaatskeptici op. Het weer bewolkte van tijd en tijd regen of motregen. Het wordt ongeveer 10 graden. Er dus zat een vrij krachtige, tot aan zee, harde, soms stormachtige zuidwestenwind... in de kustprovincie zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers. Dit is het van de van het velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 TV geld in het radioprogramma. Toebak leeft. Toe leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Vanuit het uh, grijsachtige Zandvoort. En straks natuurlijk een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er op 22 februari? Weer een steampark. En dat was de plaat natuurlijk uh, uh, Friday Nights. Uh, en nee, Het is, uh, was gisteravond natuurlijk. Het is even uh, na negen uur. Het is het tweede geval in het radioprogramma. Oh. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, grappig verhaal dit. Ik was zelf vergeten, terwijl ik het wel toch wat moet hebben meegemaakt. In 1987, na bijna twee weken... Ja, twee weken uh, ontvoerd te zijn. Wordt de tienjarige dochter van miljonair... Uh, de, de dochter heet Valerie albeda Jekersma, Die uh, werd per ongeluk ontvoerd door ontvoerders. Uh, ze, ze zouden eigenlijk haar vader ontvoeren. Maar die deed de deur niet open. Zij deed de deur open. Toen dacht ze van... Oh, het is een makkelijker prooi. Nemen we die mee? Dan hebben ze vijf miljoen uh, Duitse marken... hebben ze. Gevraagd. En uiteindelijk hebben ze... Het, is, het ging allemaal via de telefoon. En het was in de tijd dat ze nog een telefooncel hadden. Dus uiteindelijk stelt de politie bleef, stelde allerlei vragen. En elke keer weer en elke keer weer. En uiteindelijk hebben ze dus kunnen uitmeten waar ze dus stonden. En uiteindelijk hebben ze dus de telefooncel ontdekt. En daar stonden twee mannen. Die mannen hebben ze dus gevolgd. En uiteindelijk is dus op 22 februari vandaag hebben ze in een huis in Etteleur... Hebben ze dus op een afgesloten zolderkamer... hebben ze dus deze dochter Valerie gevonden. Ze was vastgebonden aan het bed. En uiteindelijk hebben ze haar dus bevrijd. En uh, de twee mannen hebben dus uh, gevangenisstraf gekregen. Ik geloof, uh, iets van negen jaar geloof ik hebben ze alle twee gekregen. Dat is weinig. Ja, dat is ja, eigenlijk weinig. Maar goed, blijkbaar uh, was ze goed behandeld. En nou ja, verder geen schade ondervonden. Misschien dat daarmee uh, speelt. Maar uiteindelijk, uh, dit hele gedoe... Hè, zou je denken, was dit nou in de media te vinden? Nee, dit was niet in de media gevonden te vinden, dit was pas later, hebben ze de uit in de media uitgemeten. Zo van, nou, kijk hoe de politie gehandeld heeft en hoe goed we dat gedaan hebben. Dit was in 1987. Okay. Wat nog meer? Ja, een tijdje langer <lacht> terug. In 1630 wordt de Wapanoa... Indiaan uh, Quiddrquin. Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik park uiteindelijk niet goed, maar nee? ik kies natuurlijk weer een berichtje met veel te veel moeilijke namen. Ja? Uh, die laten Britse kolonisten tijdens hun eerste Thanksgiving dinner ja? kennis maken met de popcorn. Nou ja, zeg. Dus dat is een uh, indianen -footsel. Een popcorn. Oké, okay, dat ja, is uh, leuk hè? Dat, dat heeft te maken met uh, mais, wat dan weer gepoft is. Er hadden natuurlijk heel veel mais in Amerika. Ja? Nee? Ik denk dat ze misschien toen eens een kolf op het vuur gegooid hebben. Dat is een dikke. Hey, wie, ze schieten me neer. Maar, dus het gaat, denken, ja, nee, nee, maar dat is lekker. Dit gaat heel ver terug. Hè? Want het schijnt ja. dus dat ze al gepofte maïsscores... van 5000 jaar oud in Nieuw-Mexico ja. hebben gevonden. Maar ik dus denk echt wel, het zelfs... gekomen is dat er zo'n ding in het vuur gooien. Ja, dat zou best zo. kunnen. Ja. En dat ze dan denken van, oh. Het kijk. is uh, 80% meel, 10% eiwitten <laughs> en twee, uh, 2% vezels. Yeah. En de oudste zijn trouwens gevonden in Peru. Hè? Dat is 6700 jaar oud. Oh, what the fuck? Ja. Nou, wat dan nou, weer? In uh, 1987... Uh, Naar nou bijna. Nee, nee, sorry. Ik zeg het net verkeerd. In 2000 in seksclub Esther in Haarlem. worden vier mensen vermoord. onder wie een lid en een kandidaat lid van de Hells Angels. Het was een criminele afrekening. Maar ik had ook nog gehoord dat die, uh, die gasten ook in Sandford uh, uh, in woonden ergens. Wat? En toen was het ook zo van. Ja, uh, ja, dit is die man van de Club Esther. Daar heb je ze hele lekkere kogelwiefstuk tegen. Ah, <laughs> dat herinner ah, ik me nog zo. Dus daarom vond ik het wel uh, grappig om dit even te noemen. Ja, ja, ja. ja, te ja, ja te er uh, was uh, 20 jaar een uh, TBS geëist tegen de, ja, de gast die de, de kogel had uh, afgevuurd. Maar uiteindelijk kreeg je 10 jaar cel en TBS. En het maf is: Hij uh, kwam binnen in die club. En uh, die gast, uh, wat was het weer? Uh, Rob Taken, een van de slachtoffers. Die was zo brutaal en zo agressief. Dat hij uit noodweer uh, reageerde, zei de, de dader. Maar uiteindelijk, uh, ja, om dan zo even koud bloed door zijn hoofd te schieten... dat was toch wel echt heel iets anders dan, dan normaal, zeg maar. Maar goed, het is dus alleen afrekening. Over en weer was er zoveel agressie in die club, Esther. Nou, het is bizar gewoon wat daar gebeurd is. Nou, goed. Uh, nou, ik was net zo bollend om eens een keer naar een seksclub te gaan... maar dit is nog niet gestimuland voor. Yes, uh, goed, ook... kijk naar Marcus. Ja, in 2005 uh, stapte uh, Brian Wells uit, uh, uit de band uh, Korn. En hij was daar de gitarist. Oh ja, dat is uh, dit. Hè. Dit is zo goed. Onheilspellende toontjes op de gitaar kon hij produceren. Maar dat wordt later nog even beter. Echt fijn dit, hè? Ja. Nog even wachten op de go. En dat hele zware geluid. Gewoon super dit, hoor. Echt. Ik vind het ook wel muziek voor in de sportclub. Want ik zit tegenwoordig ja? van de, uh, regelmatig in de sportschool. En er worden af die muziekjes gedraaid. Maar dit is wel, uh, dit is wel een leuke ervoor. Dit is fijn, hè? Ja. Hij is uh, trouwens ooit uit de band gestapt. En waarom? Omdat hij namelijk uh, zich had bekeerd tot het christelijk geloof. En hij vond het niet helemaal matchen met zijn... Op... <laughs> Wat in okay. het leven. En toen is hij oh. zo gegaan en toen, dacht, toen maakte hij een hele andere muziek. Echt? Dat je denkt van de zo... Show... Omdat hij christelijk werd. Ja. Oh, what the fuck. <laughs> maar goed, dit gaat wel over de liefde, hè? Dus het verschilt heel ja, het is heftig. Fijn, maar liefde fijn. kan heel pijn en ook heel ja. heftig en op je afkomen. Zeg maar, okay. deze Brian Head uh, ja. Wells. Het is uh, in 1944 dat Nijmegen gebombardeerd wordt. Ja? En we hadden een foutje gemaakt, de Amerikanen. Ze waren uh, oh, weg nee. naar Kleef ja? En ze hebben per ongeluk eens Nijmegen gedaan. Oh, dit was het, jongens. Ik alles laten vallen: 800 doden. Ja? Dat is al een pijnlijke vergissing geweest. Het okay. hele centrum was dus, uh, lag plat. Jeetjes, dat is uh, bizar. Nijmegen, de oude keizerstad. De trots van Nederland. Met haar prachtige bouwwerken en cultuurmonumenten. Het spiegelbeeld van vergane eeuwen. ging in rook en vlammen op. Ja, dus als je kijkt ja. in die beelden. is het vrij heftig hoor. Ja, er is dus niks meer maar maar over. 800 doden ook hè. Ik bedoel, dan zitten ze nu. Van dat we dat, uh, Nederlandse leger ergens uh, wat burger doden. En ik yeah? denk van, ah, dit was toch wel even heftiger. Dit is Hebben ze wel... we hun excuses aangeboden? Dat is de vraag. Die, ja, dat waren wel de goede kant. 800. Maar dat is toch een beetje aan de foute kant geworden. Ja. Zo. Nou, uh, deze plaat, die ken je wel. <middels> ja. Het gaat over Elvis Presley. De doorbraak, hè, geloof ik? 1956, oh. Elvis haalt met Heartbreak Hotel voor het eerst de hitlijster. Oh, this, he used... Het is binnen 22 minuten geschreven. Door een vrouw. En die is dus de eerste blues in acht maten. En ze is geïnspireerd op uh, een stuk krant wat ze las. En er stond I Walk On Lonely Street. En uh, uiteindelijk heeft ze deze plaat eruit gemaakt. Het maf is, in de een, op 21 april stond hij uh, op nummer 1 in de Amerikaanse uh, Billboard One, Hot 100. Daar stond hij op nummer 1. Daar heeft hij nee, acht weken gestaan countrylijst stond die 17 weken op 1. Zo. En uiteindelijk zijn er destijds toen 2 miljoen uh, verkocht. Ah, die mevrouw is binnengelopen. Binnen ja, die is binnengelopen. Uiteindelijk in Nederland heeft hij nooit in een lijst gestaan tot 1987. Oh? En toen kwam hij niet eens in de top 40 binnen, maar in de tipparade. Heel bizar. Wat raar. En we hebben dat in die hele periode, daar hoorden we wel meer mensen over, hè, die rock and roll periode. Die hebben we in Nederland een beetje gemist. Ja, we hebben de verzuiling, hè? Ja. Het geloof. En nou ja, wij hadden, wij hadden, bouwden wij de groot gewoon. Ja, daar zong ik best op En Al long en zo. Maar wist hij wel wat hij zong eigenlijk? Dat wist ja, hij ook niet nee, helemaal. Was te, ja. <laughs> dat is ook zo'n idee. Heel raar. Nou goed, tot zover hebben een stukje geschiedenis. Ja. Jawel. Ik kan nog één ding. Nou, ik, ik had er nog wel één. nog even één dan. Want okay. in 1997. Toen, was, uh, toen werd er een eerste kloon gemaakt. Dat was Dolly. Dat <hast> was een lam. En die, ja? werd, uh, die werd in het Roslin Institute werd ze, werd ze, ja, vervaardigd. Het klinkt ook een beetje raar, alsof we God zelf zijn. Ja. Maar ik vond het wel een bijzonder uh, verhaal toen met die Dolly. Ja, dat. Uh, een, la een lammetje. Ja, nou ja dat is een kweekvlees eigenlijk, nee. hè? Wacht, joh. Kwe kweekvlees. Dit is... Nee, wacht je? Eerste kweekvlees. Nee, dit is geen kweekvlees. Nee, nee dit is... Hallo. Is, is, is, is... is dat een gekke geit? Het ja, is een geit, het is geen lam, dit. Die is dus... Een nou, schaap. Een schaap. Een nou, Edinburgh. Uh, tot zover een stukje geschiedenis. Ja. Straks de verjaardagen. Ik zit even te kijken wat ik... Oh, je weet het alweer. Dear God, Jawel, hier de muziek van Billy Clyro.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 Claro. De biffy baffies. Ja, de verwarring uh, ligt uh, om de hoek. En dit is de sound instant history. Ja, dat klopt wel. Dat is echt een plaatje wat wij moeten draaien. Want wij zijn altijd bezig met geschiedenis. We komen er nooit van los. Dat mensen denken van jezus, komt er nog eind dan? Nee, komt er geen eind. Want ik heb nu nog weer de verjaardagen. Wie is de jarig? We kijken er even naar. De man, de oudste man die jarig is vandaag. Ja, die nog echt leeft. Dat is Paul Doyle. Hij is 92. Hij tekende in zijn, uh, in zijn jeugd heel veel strips. Hij is dan ook nog clown geweest. Hij is stand-up comedian geweest. Goochelaar, allerlei dingen om mensen te entertainen. En uiteindelijk is hij acteur geworden en uh, vooral ook stemacteur. En het laatste wat we van hem hebben gehoord is dit een beetje van Cars. You were scheduled to be here at o 10, soldier. Sars. <laughs> so, really you are maar goed. now, private! 92, het is een opname uit, wat is het, 2017. Dus de man is nog eens redelijk actief. Oké. Okay. Ja, het is wel uh, Paul Doyle. En uh, nou goed, uh, Dead Wish heeft hij ook nog in gespeeld. Echt Dead Wish, echt in 1974. ooit begonnen met zijn carrière in uh, 1963. Goed, wie nog meer? Ja, wie uh, vandaag ook jarig is, is Charlotte Skeorts. En uh, zij uh, is bekend van uh, haar rol als uh, de leerling Hanna... Abedale uh, uit de uh, Harry Potter uh, filmreeks. Oh, uh, oh, ja. Overigens daarna is haar uh, carrière niet echt uh, in vogelvlucht gegaan. Nee. Ik weet niet of ze dat ook wilde. Maar ze heeft daarna geen andere films gemaakt. Dus oh. ik denk niet dat het ook de droom is om de, verder te gaan. Het was niet haar passie. Nee. En wie is vandaag ook jarig? Hij is in 1999 overleden. Maar dat was er uit 1927 Guy Mitchell. Oh, ja. ik denk, wie is dat? Maar die is bekend van... Uh, Pittsburgh, Pennsylvania, dat ik. -da -da. We kennen liedjes en feed-up en singing the blues. Ja, je hebt Ik heb <laughs> volgens mij wel achter zich scherven van hem. Van Guy ja. Mitchell. Ja? Ja, daar ja. heb ik achter zich scherven van. En volgens mij was hij ook geen DJ? En, ja, hij, was hij, ook, hij ook niet zijn eigen televisieshow had hij? Had dat hij... was echt enorme, enorm bekend. Was hij. was hij ook niet de gast die zijn eigen platen heel vaak draaide waardoor hij heel populair ja. werd? Ja. Dus als regisseur was hij van een eigen televisieshow? Ja. Hij speelde als acteur? Maar zes van zijn singles werden million-sellers. Ja. Echt million-sellers. Ja, he, klopt. Ik bedoel... Maar waar zijn niet verwikkeld in de rechtszak. Omdat het feit dat hij uh, er gewoon ergens zijn eigen platen draaide... en daardoor heel populair werd. Ja, nou, benieuwd, dat klopt, toch? Goed. Dat doe jij toch ook hier? Uh, Zou, ja, ik raak mij eigen platen. Jazeker. Uh, ik heb allemaal geschreven hier. Goed, uh, 1962 werd hij geboren. Ik heb het over Steve Irving. En ja, de man is natuurlijk de Crocodile Man. Hij ook als idiot. Dat een lood gewoon, zeg maar... Uh, met die krokodillen... Uh, uh, de voorganger van de, de voormalige vriend van Eva Jinek. Uh, van, uh, nee ja, die kun je niet met elkaar vergelijken. Nee, ja, nee, kan niet met nee elkaar maar nee. het was wel zijn grote voorbeeld. Ja, het was, oh, ja. en was de voorbeeld. hele enthousiaste ja. manier van presenteren, heeft hij wel van Steve Irwin. Hij sloeg achter helemaal door. Dan ja. noem ik me the crocodile man or You think this guy's dangerous? You should see what I've got in my shed. One of the things I do is get venomous snakes out of tight corners, in people's houses, or like here in someone's car. Snakes in weird places like this can be scared and cranky. En cranky, maar de echte slang valt altijd wel mee. Die is gewoon rustig aan het leven. Ja. En die ging in nou dan lastig vallen, weet je wel. Die Steve Irving. Ja, maar goed, dat ja, vonden wij. Ja, dat ga je ook een beetje Al het geld regio. wat hij verdeel, verdiend heeft hè, met uh, al die series die hij heeft gemaakt, uh, die, dat heeft, heeft hij land van gekocht. En dat is de natuur van gemaakt. Natuurreservaten. Dat zo. Dus hij is goed bezig geweest. En hij woonde tot het laatste toen van zijn leven. Hij is natuurlijk maar 44 geworden. Hij is ooit uh, zeg maar met opname bezig geweest van de, de, uh, een van de Deadly's uh, uh, Deadly's nee, catch of zoiets. Nee, niet en, de Deadly's catch. Nou, maar goed, hij in ieder geval, stoken, stoken Ja, door een pijlstaart. Stingray. Rock, van een stingray. Stingray. Ja. En die, uh, die kwam in de nauw en toen kreeg hij een, een, een prik in zijn borstkast, uh, ja, vlak bij zijn hart. En toen was het Afgelopen met de... hij was tot nummer 44. Nou oh ja, tot je het je het samen is hij is dus gedorven? Ja, maar het, tot laatste toe is hij gewoon in het huis van zijn ouders blijven wonen. Hè. Gewoon low-key, niks uh, over de top. Gewoon. Al het geld ging op aan, aan de natuur, blijkbaar. Dus deze Steve oh. Irving is goed bezig geweest, ook al was ja, een, een Althans, hij een rand Althans, er kwam meer over. Vertel, Marcus. Ja, wie ook vandaag-jarig is, dus Denise Kopaal. Koppal. Kop ja. ja. Uh, die, uh, in uh, 1997 stond ze twee keer in de top 40 met de Nederlandse meidengroep. Wow. Uh, wow. Uh, ook uh, werkte ze aan de soundtrack van uh, de Nederlandse film Abeltje. Oh. Ah. In uh, 2001 presenteerde ze Denise jarenlang uh, een regionaal uh, radioprogramma. En uh, de... Uh, van de nieuwe Geinscher top 30. Dus de, dat ging wel een beetje bergafwaard. Yes. En vanaf uh, 2004 tot 2008 heeft ze, presenteerde ze RTL Puzzle Tijd. Oh, Oké. Okay. Okay. Nou, ja. nou ja, dat dus. Wie vandaag ook krijgt is onze dorpgenoot Jody Kraaikamp junior. Ja. Hij is vandaag 66. Zo. En, uh, ja, en hij is nu wel, uh, ook heeft uh, alweer een rolletje in de goede tijden en slechte uh, tijden. En hij staat ook in de Adams Family. Die, hij is toch van... Uh, Enthousiast. Uh, uh, uh, het zonnetje dat? in huis. Het zonnetje naar ja. ja, het Sonnetje naar beneden. Ja, hij heeft ook uh, het beste mannelijke hoofdrol gekregen in uh, musical. Daar heeft hij een prijs van gekregen. Ja, dat, dat was uh, de family denk ik. Oh, dat, op, yeah. sure, dat was Ja, het was op musical, dus ook. vandaag ja. Goed, vandaag... Ja, eigenlijk moeten we met z'n allen gaan staan, want... Hij, is vandaag, hij zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is echt heel erg oud geworden als hij nog gaat leven hoor. Ja. Ik heb het dan voor de eerste president van de United States of America. George. Hij is twee keer president geweest. Van uh, 1789 tot 1797. Twee Amstermijnen. En hij wordt historisch beschouwd als een van de belangrijkste presidenten van uh, Amerika. De Niet de allerbelangrijkste. Ik heb hem zelf Ja, en, uh, en Abraham Lincoln. Hij is 88 geworden. Uh, Abraham Lincoln. ja. Uh, Abraham Lincoln, wat staat nog boven hem? Uh, hij, is, goed, uh, hij is uiteindelijk overleden aan de keelontsteking op hoge leeftijd. Hè eh, nou? Ja, uh, goed. Uh. Uh, ik, de enige die ik ook, of nou, degene die ik ook wil noemen, is natuurlijk Doris Day. En Doris Day ja, niet is die, hecht, hè? niet de Doris Day die wij kennen van films. Maar ze heet eigenlijk Debbie Jenner. En je kent haar van dit. Ze zat in de band Bape. Donkerceler. En later ging ze ook nog muziek maken met uh, uh, uh, dit, die en de Pins. Heeft ook Riz K. nog opgezet. Die is een gezamengevoegde band. Er zitten allerlei producenten zit achter. En ze kwam ooit, op 20 jaar geleden, naar Nederland. Had hij een of andere ballet school. En toen werd ze gevraagd om hier aan mee te doen, aan zo'n project. En uiteindelijk heeft ze ook nog Lips Inc. ingezongen. Funky Town. Daar is ze oh, ooit ja. mee begonnen. Dat is helemaal het begin van haar carrière. Yeah. En uiteindelijk als je nu haar naam Google... dan is ze met Pilates bezig. Ze ja. heeft Pilatus company. Die kan workshops. Het kan was haar... ook in die tijd ook dat de aerobics begon volgens mij. Ja, maar ze is nu met Pilates je. bezig. Ah. Aerobics is helemaal geweest. Ja, dat is waar. Dat is zo geweest. Ik praat ja, er niet Heb van. je ook eens... Uh, ga, uh, ja? Van uh, James Blunt nu. Die is ook vandaag jarig. En hij wordt vandaag 46. Ja. Ja. Nou, als laatste doen we nog even dan Lenny Koer vandaag, 70. Hij zong voor groot en klein publiek. En als je dit luistert, hè? Dit is gewoon best wel strak. Dit is een, een repetitie voor het ja. eurovisie Festival. hè? Dit. Ja, dat zouden ze moeten doen, hè? Ja, ze gaat uh, meedoen uh, met het eurovisie oh. Ze gaat dan uh, in de pauze? Dat is muziekje, denk ik. Wat zegt u? Nou, ik is denk het dat dit parten? gewoon een liftmuziekje moet worden. Een liftmuziekje? Oh, ja. Nee, maar goed. Ja. Ik heb, sorry, ik, het is nu niet mijn muziek. Maar als ik naar luister, denk, Het staat wel als een huis wat ja, het hij doet. Ja, het staat als een huis. staat als een dat huis. Dat waar. is echt... het, het ja, en daarnaast... Over. Dus uh, degene die dan... Uh, toenertijd dan ook gewonnen heeft... Uh, ja. uh, uh, met... Uh, uh, Appeltruiten. Uh, Appeltruiten. Ding Ding Dong. Die die, die. die gaat ook zingen. Die twee die gaan dus zingen. Ja, klopt. Tijdens, ik had Gord. Uh, ja, uh, dat was leuk om um, al uh, met je gaat Maar daar had die ene die had dan wel de bril op. Ik denk: van nou, dan moet je wel je bril even af. Het is ook wel slim. Zo troek. moet je nou weer je bril afdoen. Ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het toch. Uh, dan ziet ze er gelijk zo'n middelbare leeftijd uit. Ja, klopt. Oh, ik het ja, ja. ja, anders. Kan anders, kan anders, kan anders kan als, als je hier een beetje rondkijk, lezen. denk ja, ik, nou, denk nou, nou, ik nou, wel wat mensen. wel luid de hoofd, hebt heeft 100 miljoen kibbel. Gaat hij naar de. Achter de muziek gaat het toch even door. De discussie over het Eurosong Festival. Ik denk dat het een slimme set is om zeg maar die oude dingen nog van stal te houden. Want de jeugd interesseert zich nog wel een beetje in het Eurosong Festival. Ook niet echt. Nee. Dus dan spreek je die oude maar weer even aan. Even een gitaartje.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 Fort Worth to Hammer in law. Come on, roll with me to the sun if slow. Texas, son, oh, Texas, son, oh, girl. Oh, Texas. Sun. Oh Dat is wel mooi. Ja, dat is een hele mooie clip. Dat hij ingegraven ligt. Ja? Ah, dat hij ja, op zijn kop moet uh, worden ingegraafd. Dat hoor je me ieder geval niet. Nee, sure, ik heb het over. James Blunt is vandaag ook jarig eigenlijk. En dat is een videoclipje dat hij uh, zeg maar begraafd ligt. Tot aan zijn hoofd dan toe. Ja, verkeerd, verkeerde kant, zeg ik dan altijd. Dat is zo jammer. Goed... Vraag iets om te doen en doen ze dat niet eens goed ook. Goed, het is half en om half altijd even de Zandvoortse berichten hier bij Toemak Dan kijken we even wat er speelt. En of ze, die, de, het schijnt er namelijk... Um, ja, of dat... Uh, de Park stand voor, of dat een Zandvoertse berichten. Op schema ligt. Goed, We ja. was smullen voor de bewoners van nieuw Unieke. Vorig jaar hebben ze het ook al gedaan. Het plein food, uh, fast food uh, had namelijk voor de bewoners allerlei frituur gemaakt. Onder andere 200 kilo zelfgemaakte patat en 300 snacks. En allemaal naar keuze ook. Niet dat je gewoon iets zo op je tafel krijgt. Nou, je kan gewoon zeggen, nou, ik doe maar een kroketje of een frikandelletje. Wordt allemaal gemaakt daar. En dat werd gewoon gratis uh, daar naartoe gebracht. Het is een hele organisatie om dat een beetje gelijktijdig op tafel te krijgen. Echt bijzonder dat ze dat gewoon elk jaar weer doen. Ik, vind het, uh, ik heb daar wel respect voor. En zelfs ook de mensen van de voedingafdeling... Uh, die hulpen bij cliënten die slikproblemen hebben. Ik heb zelf ook een paar van een cliënt. Dat is best wel een worstel om dat binnen te krijgen. Weet je? Dan moet je het uh, mengen. Of je moet het uh, pureren. Maar je wil ook eigenlijk een beetje te knapperig blijven. Anders dan is het gewoon een, een papje wat je naar binnen lepelt. Dus dat is best wel even zoeken. Goed, bedankt mensen. Oh, Robert Slag. En, uh, uh, die, uh, uh, ja, genoeg. Ja, precies. Er, uh, er komt een nieuwe glasveegel. Je, krijgt trek, of zo, ja. je krijgt trek? Nee. nee? Er komt, ja, hoewel ik wel mijn ontbijt vergeten ben. Okay. Maar er komt een nieuwe communicatiekabel tussen Zandvoort en de Engelse plaat loodstof. Is hier ook een slechte verbindingen? Ja, hier, een beetje. ja. Okay. vanaf ja. 18 februari 2020 is een team bezig... met voorbereidend onderzoek op het strand... en voor de Zandvoortse kust. En dit gebeurt op Figro in opdracht van in en, uh, Vlacht, wacht, uh, La La La. De kabel ja, komt in de zeebodem te liggen. En het onderzoek... La La La La. Het bedrijf, ja, jongen. Dat zijn allemaal details, maar het onderzoek en alles dat duurt uh, 44 dagen. En het zal klaar zijn voor de side-event van de Formule 1. En het is dus eigenlijk ter hoogte van Strandpavillon Plazant, Talasse en Ahoy. Nee, la, la, la. En in de verlengde daarvan wordt ook nog over een breedte van 250 meter onderzoek in de vooroever gedaan. Ik ben heel benieuwd. Want uh, ja, verder in zee wordt er ook het onderzoek nog doorgevoerd. Er wordt alleen maar onderzoek gedaan. Ik bedoel, ja? ben je daar 44 dagen mee bezig? Met ja, weet, onderzoeken. Weet je hoe, hoe ingewikkeld bodemonderzoek is. Ja, nou, het is allemaal zand. Wat, zeur is Echt, nou. wat ze in het verleden allemaal ja. ja. op hebben. Maar er komt dus een hele grote glasvezelkabel van hier naar de overkant. Hier van naar de overkant gewoon. Hier rollen ze uit ja. met een roeiboot. En ja. dan gewoon over, over het Ja, toch? Als je hard genoeg gooit, ligt die er gewoon. Ja, ja. ja. met de stokpor is hem zo wat in het zand. Even ja. zo of een is wat, wat, wat de voorvader allemaal in het zand hebben gestopt... is echt belachelijk. Er zijn ja. nog steeds rechtszaken rechtszaak over... en er worden ook excuses voor aangeboden. Want ja, het verleden... Och, het verleden probeer maar wat ik los voor het nieuws is er nog meer over Ja, goed, afspraken met de, de organisatie La, La La La. Oh nee, hier staat wel namelijk. De KEI. In de gemeenteraad, want er zijn het ook uh, allerlei... Uh, er, zijn, er zijn prestatieafspraken gemaakt. 2020. En dat is een looptijd van 10 jaar. Ze zouden allerlei dingen gaan doen. Daar zijn ze later een beetje op teruggekomen. En nu zijn er dus twee leden van de rekenkamer... Uh, erbij ge geïnstalleerd. En die moeten toezien hoe dat allemaal... Uh, daar aan toe gaat. En uh, uh, aanstaande uh, uh, raadsvergadering. Uh, oh nee, binnenkort is er weer een vergadering. Die is openbaar. Ga erheen, dan kan je uh, kijken hoe dat in elkaar zit. Want het gaat misschien ook over jou. Misschien huur jij ook wel van de kei. Huw, huw jij van ja, de kei? zeker. Nou, ga erheen. Want de keizer zouden natuurlijk allerlei flats gaan restaureren. Dat, uh, ja. En dat zou dan extra kosten met zich meebrengen. Dat hadden ze niet berekend. En uiteindelijk willen ze nu zeggen... met de huur toch iets weer omhoog. Alle van iedereen. Hoog. Dat ja. zie ik ook een beetje. Dat hoe laat moet ik waar zijn? Om acht uur in de raadhuis. Uh, wanneer? Ja, maar, uh, ja, goeie vraag, dinsdag. Dinsdag? dinsdag. <hijfieft> een klein oh, detail. Gewoon vanaf ik nu, kan. elke keer om acht uur. Gewoon kijken ja, wat er is. Ja, oh, moet we via de trap? Ja, de straat het transit. Ja, met ja. via de trap. Ja, klopt. Okay. Op zondag uh, 5 april vindt de derde editie van de Big Walk plaats op het uh, strand van Zandvoort. Als je dus bang bent voor honden, vooral niet dan naar het strand toe gaan. Het is een unieke hondenwandeling ten gunste van uh, Hulphond Nederland. Uh, vorig jaar deden er uh, ruim uh, 300 honden en 600 wandelaars mee. En uh, ja, Voor 12,50 kun je, kun je meedoen. Uh, de wandeling is uh, 2,5 kilometer. En uh, ja, het is allemaal ten gunste van de uh, van hulppond. Dus uh, ja, goed, ja. Uh, goed, goed. goed ja, bezig ja. in ieder geval. Uh... Ja, mag ik nog uh, als nee. evenement noemen Nee, vandaag? niet. Want alleen is het met de La, -la, -la dan. Ja, <laughs> de Zandvoort La La La Light Walk. Ja? is een wandelevenement. Die uh, gaat vanavond langs allerlei kunst, lichtkunstobjecten hier langs de kust. En uh, je kan verschillende routes lopen. Nou, volgens mij is de inschrijving vol, maar... Ik ga zeker vanavond even kijken wat voor mooie kunstwerken allemaal staan... op de boulevard en alles. En ik hoop zo dat het even ook vanavond dan niet zo hard regent. Want het schijnt toch wel ja. slecht weer voorspeld te zijn. Komt niet achter... Nee, nee, dat vind ik dan wel heel erg jammer. Eigenlijk. Ja, ja het is... Uh, en uh, wat hm? ik ook zie, dat de 29 e is... er babbelwagen in de Protestantse kerk. Dat is vanaf 8 uur s avonds, op, dus over, op een zaterdag. Dan kan je bellen naar Marcel Meijer als je daar eventueel heen wil... En uh, dat zijn eigenlijk allemaal uh, over de winkels die er waren in de jaren 50, 60 in, uh, in Zandvoort. Oh, nou goed. Uh, iets anders nog. Het, het is natuurlijk afgelopen weken gepraat over de toekomst van Zandvoort. Blijft het toch een aantrekkelijke badplaats? Blijft het toch aantrekkelijk om te wonen? Hoe ziet Zandvoort eruit in 2040? En binnenkort hebben ze er een nieuwe verplichte instrument. om dat allemaal een beetje ja, duidelijker te, te zien. transparanter te krijgen. En er moet, uh, ja, er moet meer gekeken worden naar duurzaamheid. Uh, omgeving. Het grondgebied moet beter benut worden. Er moeten meer huizen gebouwd worden. En wethouder Elle Verhey. Uh, die heeft de, de, de, open, de avond geopend. En Jeroen uh, Touders. van management Zandvoort Haarlem. Uh, die, die was er ook. En uiteindelijk. mensen die daar waren. die moesten zeg maar van Lego. moesten ze. 600 of in ieder geval 860 huizen plaatsen op een bord in Zandvoort. Om te kijken waar zou jij nou zeg maar, de huizen plaatsen. En ze moesten een beetje ja, schetsen: om, hoe ziet het eruit in 2040? Ja, heel veel mensen hadden gezegd: ja, weet ik veel. Zijn er nog auto's? Hoe zit dat? Weet je wel. En uiteindelijk lieten zij, dus van de organisatie, zien hoe het er misschien in 2040 uit zou zien. En ze lieten een eiland zien dat in de zee lag. Met bebouwing en ook een haven. En waar ze ook allerlei ondergrondse parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dus uh, kom toch aan de vervolgsessie. Dit is natuurlijk best wel interessante materie. Hoe vind, ziet Sanford eruit? Ik vind dat super slim yeah. Dat ze dat op die manier doen. Want als je zegt van nou zo zien wij het. Dan ja. krijg je allemaal protest. Maar als je tegen mensen. Nou zoek het. Hoe zouden jullie het doen? Ja. En dan vervolgens presenteer je plannen. Ja, dat is een slim aan. Ja, gewoon meedenken. En 10 maart komt er dus een vervolgsessie over. Hoe komt dat allemaal eruit? Dus in, in de toekomst. Goed, dus zover de zandvoortsbericht. En uh, is de Jolande Keuze al een feit? Is die al... Uh... Nou, ik had het vergeten. Dat, uh, ik had hier het nummer van James Blunt. Dat is vandaag ja? jarig. En dat nummer dat heet uh, Hi. Hi, oh, nou, Dat is uh, De eerste single. Waar hij nooit mee... Nee, jawel. Hij is 24 miljoen keer weergegeven. Ja. Dus dan moet hij toch wel goed zijn... Hij Dat is hoe het werkt. Dat is, ja, precies. Nou, spoel ik, hem even ik, terug. Hoor, ik hoor niks. Nee, spoel hem even terug. En uh, start de band hier, James Blunt, omdat hij vandaag jarig is. Hij, hoe oud wordt hij eigenlijk? Oh, oh, dat 46. Staat, 46. 46. Ja. Nou goed, let's get high. Moet is wel heel. Een beetje, kun je hem een beetje uppitchen? Komt goed. Lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you, beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought and Nou, het begint allemaal zo onschuldig. Man ingegraafd totdat zijn hoofd. Ha, je praat van echt 13 jaar geleden. Hè? Dat gaat, voordat je het weet, als je even niet helemaal helder bent, dan is het voorbij, die 13 jaar. En uiteindelijk komt er nog een goed eind. Hij loopt in de woestijn. Lijkt of hij zijn laatste adem uitblaast, maar toch niet. Nee, hij gaat nog een tijdje door. Nou, echt een dramatische ja, videoclip. Ik vind die andere toch leuker, You're Beautiful. Ja, oh, Sorry, ja. Maar, uh, ja, ja, ja, ja het is ja. altijd mooi om dat te zingen natuurlijk. Beter dan, you're ugly. Oh, you're so ugly. Ja, yeah, dat spreekt natuurlijk <laughs> niet tot de verbeelding. Goed, dat is over die Jolanda-keuze. Ik hoor je er wel heel blij van, hoor. van je ja, commentaar. Jolanda's keuze. Met een plaat... Waar je echt niet op zit te wachten. Ja, goed. Daar gaan we ja. nog iets moois van maken. Het ik dus nog steeds uh... heel erg leuk hè? dat je dit dan gewoon zou uh... Ja, het is leuk Wel Goed. Het is uh, 20 minuten voor 10 hier bij Tobak Leeft. Straks natuurlijk nog een goede morgens antwoord. Waar zijn we zijn bezig met de lijnen testen. Ik hoorde net al een kraakje en een piepje. Niet toch? Ja, goed. Oh, uh, gotcha, maar goed, gotcha. wij zijn nog lang niet klaar. Toebak Leeft. Wat een gelul. We gaan nog even een tijdje door. Kan je wel stellen, we, we lullen gewoon door. Want het ja. is een Australische familie. Ja, boeien. Maar ja. oh, die is diep teleurgesteld. want ze hadden een grafsteen gemaakt voor hun uh, zoon. Ja. En uh, de, de, er zat een foto bij. Oh. En, uh, maar ja, die jongen die stond daar dus uh, op de foto... met uh, zijn middelvinger opgestoken. Nee. Ja, en dan hebben ze gewoon de hele zerk weggehaald. Nou, en uh, ze hebben nu een, een uh, petitie uh, gemaakt... dat die toch mag staan. Want ze zeggen ook van... ja, het is zo fout, Peter, verdient een rustplaats... die gerespecteerd moet worden, net zoals iedereen. Ja, maar dan moet je wel een beetje respectvol op de foto staan natuurlijk. De foto was aanstootgevend. En, uh, ja, maar die foto was dus helemaal niet zo groot. Het was gewoon uh, een foto van 13 bij 18, weet je wel. En dan stond dat ding op zo'n ding. Ja. Op zo'n uh, grafsteen dan uh, eraan gemaakt. En dan denk ik. En er stond wel zeer geliefde zoon, broer, oom, vriend en neef. Maar ja, het is, uh, ja, het is wel een beetje flauw, ik denk ook. Ja. Eigen wijzigheid, ja. Ja, ja waar, waar houdt het op? Ach. maar ja, ja, waarom moet je. Ja, straks wordt de porno op die grafstenen gedaan. Dit, dit deed hij het graag of zo, weet je wel. En ja, dat kan eigenlijk ook niet. Ik, hm. denk, ik moet ook wel. Ik vind ook wel dat familie ook wel uh, respectvol kan doen naar de, uh, naar de mensen die allemaal komen. Waarom moet het nou altijd weer zo overal tegenin? Ja, maar goed het is een jonge gast. Ja. Ik, wil, ik kan me toch nog voor, als het een jonge gast is. En dan... En dan ligt hij ligt daar en echt een foto van zichzelf. met, met 34 was met, Ja, dat valt ook wel mee. Goed, Met de middelvingers omhoog. Maar daar gaat het natuurlijk over. Die middelvinger Ja. die ah ja, Je kan het ook wel een beetje in, in zijn context zien. Dat je denkt, van, ah ja, hij wil nog even iets, iets dwarsig doen. Ik kan en, me niet zo voorstellen. En, en soms heb je gewoon van die mensen die dat gewoon op elke foto doen. Nou ja, die ja, andere die man hebben niks zinig die zinig hij in was. Gewoon. Die kreeg uh, 150.000 dollar ja. in Amerika. Dus misschien moest ze ook een rechtszaak maken. Vrijheid van meningsuiting. Ja, zeker. Vanuit het graf. En ieder heeft gewoon zijn missie in zijn leven gehad. En hij was gewoon heel goed met die middelvinger. Ja. Nou goed, verder nog in de telegraaf. Ja, hij nou allemaal? Ja, verder in de telegraaf er schijnt een fundamenteel debat nodig te zijn... voor de regulering van emigratie. Ik stap echt gewoon over van het ene tot het andere. Ik kom echt helemaal geen ruk Ik steek echt mijn middelvinger op gewoon nu. Oh. Maar het, gaat, uh, het gaat natuurlijk over het feit dat we nu de cijfers heb binnen hebben gekregen... van de groei van Nederland... En die is natuurlijk, uh, 123.000 mensen zijn naar Nederland gekomen... waarvan 100.000 emigranten zijn. En dat zijn geen vluchtelingen, maar gewoon mensen die hier komen wonen. Die gewoon officieel hier komen wonen. Die hebben hier gewoon een baantje gekregen. Uit de EU misschien ook een heleboel? Ja, nou, zeker. Uit Polen en zo. En uh, moeten we daar een halt toe roepen? Want dat, ja, we hebben huizen tekort. Afgelopen jaar zijn er wel 800.000 nee, ja, 800 huizen gebouwd, geloof ik. 100.000 of geen eens meer. Maar goed, dat was net aan voldoende. Maar aan komende jaren moet er echt snel verbeteringen komen, zeker met al die stikstof en met die, uh, wat heb je, de andere, je hebt ook nog die andere maar, uitstoot. Maar kunnen we daar een halt toe roepen? Ja, dat ja, is de vraag. Volgens mij is dat, uh, qua Europese regelgeving niet mogelijk. Nee, uh, dat, dat, dat kan niet. niet nee, want dat is echt belangrijk. Uh, echt dat die, de, de, Brussel schijnt er doof voor te zijn, want vrije verkeer is gewoon een fundament van het, de EU. Dat moet gewoon blijven. Dus ja. uiteindelijk. Uh, het MAF is dat natuurlijk in het oosten van Europa, heeft een bevolkingskrimp erop te maken. Dus die zijn er ook wel voor om uiteindelijk de grenzen misschien een beetje dicht te houden. Om ze daar te houden. Om daar, als je daar niet goed naar je zin hebt, om het daar voor elkaar te krijgen. In plaats van maar weer naar ergens anders naartoe te trekken. Serieus probleem schijnt het echt zo te zijn. Dus vroeger. Als, de... als je goedkoop wil wonen, gewoon uh, een ja. bulgarije of zo. Klopt dat, lees je af en toe. Wat dat je dan een dorp kan kopen hè, voor, ja. voor 100.000 euro. Ja. Moet je alleen wat schaap af en toe uh, rondleiden daar. Ja, ja. Over de, de grasvlaktes. Dus, ja. Goed, straks... Maar dan heb alles bij elkaar. Eigenlijk wel, ja. Zoek, oh, een de rust op. Dorp. Zoek de rust op en je kan alles en... zelf plannen in zo'n dorp. Dat klinkt wel weer goed natuurlijk. Oh, Oké, okay. die plaat hebben we net gehad. Doe maar eens een andere plaat. Did you feel like ik, moet, ik heb even tijd gewoon voor echt een andere plaat gewoon. Yes. Ik heb even... Ik er, het staat er dan goed op de lijst wat een beetje stevig is. Ja, dan je mijn plaatje gewoon af te zieken. En dan moet je kijken wat je zelf doet. Ja, ik, ik heb zelf ook hele suffe muziek. Ik moet oh, ja, doe maar even. Ja, ik zit even te kijken wat ik in godsnaam nu... Eh, jullie, jullie vragen je af waarom ik niet elke week kom omdat het zo'n band is gewoon. Nou, doe ik gewoon even deze plaat, dames en heren. Ja. Yeah. Ja, even een gitaartje op de radio. Dat is altijd even lekker. Ja, hier. Nummer... De Max Mouser Bands en Shame is gone. Het nergens mijn schaamte voor. Ga maar niet schijlen. Middelvinger. Zaterdagmorgen is niet compleet. Als wij niet op de radio zijn geweest, nee. de Max Mauser Groep. En dat heet Shame is Gone. Ja, lekker hoor. Lekker gitaartje, neusig geluid. Ik ben er een fan van. En dat, dat merk je ook. Natuurlijk 10 minuten voor 10. Er wordt langzaam een beetje wat beter in zand. Het is nog een beetje grijzer. Maar ja, vanavond gaat het natuurlijk helemaal heftig worden. Er zijn er weer gigantische windvlagen te verwachten. Een orkaan. Welke naam heeft hij nu? Is het Miep? Is het Klaas? Is het, uh, was het Ellen of zoiets? Ellen. Ellen was het zo. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat was de naam van uh, Orkaan. Zijn we de, e, dus, uh, de vorige was Dennis. Ja. Dus dit is dan Ellen. Ik ja, heb zou... een vriend van mij die heet Dennis, maar uh, er zegt weinig orkaans achtergaan. Nee, slomme duikelaar. Ja, sl ja. Nou, nee, dat wil ik niet gaan maken. Wat is een vriend van jou? Ik heb wel een Dennis Storm. Dennis Storm. Oh ja, is dat niet van ja, die, die gast die hier ook woont? De, die, van, nee, die, nee van, die was van... Jodoka? Uh, uh, op reis of zo. Drie op reis was dat. Ja, drie op reis. Oh ja. Die leuk. Ja, die is nu een enorme milieufriek geworden. Ja, ja in Indonesië woont hij. Ja, ja? Nee, nee, ja, nee Indonesië. Ja, maakt hij meubels, geloof ik. Ja, inderdaad. Nou goed, de afgelopen weken is er ook een hoop te doen geweest over de... Hebben jullie nog een beetje gevolgd? Op zoek naar waar die geldstromen vandaan komen? Van de moskees? ja. Ik heb wel iets gehoord, ja. Ja, het is echt... Uh, Eerst dan, als je er gewoon naar zit te kijken, dat je denkt van... Jeetje, wat belachelijk gewoon. En waarvoor geven ze geen antwoord op de vragen? Maar als je er nog een keer met een andere pet naar gaat kijken... je Jeetje, ze zijn we wel een beetje geframed bezig, weet je wel. Ze willen, gewoon op bepaalde, ze willen gewoon bepaalde antwoorden hebben. En dan ontlokken ze gewoon iets. En ja, echt de ene man die... die, die, die die ging toch wel een beetje los. Die had ook geen respect voor de Kamer. Uh, wilde geen antwoord geven of gaf langdradige antwoorden... waardoor we nog steeds geen goed beeld hebben. En sommige uh, termen wisten ze ook niet wat het betekende. Dat is nog niet in verdiept. Gisteren in het nieuws werd het een beetje duidelijk. Ik denk van, oké, okay, ja, dat is wel waar. Ze hebben eigenlijk een beetje klummelig twee weken lang allerlei vragen gesteld. Maar wat zijn ze nou eigenlijk wijzig geworden over de geldstromen? En moeten ze het gaan verbieden, de geldstromen aan de moskees? Ja. Kunnen ze het verbieden? Of gaat het dan Ik toch denk, weer op in een slinkse ja. wijze? Ik denk dat, dat, dat het heel lastig is om dat wettelijk goed... Dat, dat eh, zijn die pakkeezels, hè? Dat je die koppieket-achtige dingen, hè? dat jij je bankrekening leent om. Dan gaat dat soort dingen gebeuren. Nou, denk je dat op die manier... Ja, dat dan dat stort het eerst gewoon op iemand anders. En die stort het nog eens door. En dan gaat het daar vandaar, vandaan vandaan. Oké, okay. ja. Ja, nou, dat oh. zou nog best wel kunnen. Dat is op die manier het voor elkaar krijgen. Ja. Nou goed, uiteindelijk moet het allemaal via school moet het weer... Ja, uh, uh, ja scholen is gewoon wel het belangrijkste... dat je je niet uh, laat leiden door iets... Ja, goed, moeilijke, moeilijke ja. materie. Moeilijke, moeilijke. Ik had toch ja. uh, wel iets grappigs, en dat wil ik nog wel vertellen. Dat uh, Vandaag is het 508 jaar geleden dat Amerigo Vespucci overleed. Die overleed in 2000... Paard toch van Sinterklaas? In 222, 1512. Hij is maar 57 geworden. Maar hij is degene, een hele rijke zakenman was dat. En die heeft dus al die, uh, al die expedities en uh, zo op het schepen heeft die gedaan. En Amerika is dus naar hem vernoemd. Oh. Dus dat vond ik toch wel leuk. En ook nog George Washington... Uh, zijn geboortedag vandaag, dat is wel Jets, toevallig. Dat had ik net over, ja, dat hadden we het over hem. Ja, dat is gelijk op één dag bedoel je. Ja, de, ja, ik kom terug omdat jij dat zei. Nou ja zeg, ja, dat heeft ja, gewoon nee. wel een lintje. Dat, er van, oh. dat heeft ja, als er het dan zit... toch de mensen die overleden zijn hebben. Ja, kom He? maar. Hoe heet het, van de week is uh, de Amerikaanse computerpionier Larry Tesler overleden. Hij bedacht in de jaren zeventig een manier om stukjes tekst te kunnen knippen, ja, co copy plakken paste. en uh, uh, kopiëren. Ofwel cut, ja. copy, paste. Ja. Is, is dat het enige wat hij uitgevonden heeft? bedoel, uh, hij was simpel dit ook. Hè. Hij, nou, voor die tijd was het best wel een stukje. Want je moet dus die tekst moet je ergens weten op te slaan. En dat dan weer kunnen hergebruiken. Dus op zich is het nog best wel een. Ja, is wel, een is het is wel iets moeilijks. En uh, nee, hij heeft daarna nog bij uh, uh, uh, veel, um, hoe heet het, uh, bij uh, Xerox, bij uh, Amazon, uh, bij Yahoo gewerkt en ook bij Apple. En hij wordt toch wel, nou ja, hij wordt vaak wel de, de, de grondlegger van de Mac-structuur uh, uh, okay. uh, genoemd. Ook al is hij het daar zelf niet mee eens. Hij noemt zichzelf meer de grootvader. De gro oh! The founding The father. Ja. oké. Okay. Ja, want okay. we horen altijd copy-paste. Nou, copy-paste, is, heb je dat alleen nog bedacht? En toen ben ik van, nou, nu ga ik met pensioen. Of uh, sommige mensen hebben iets bedacht en die hebben het helemaal, niet, uh, helemaal geen rode rotcent aan verdiend. Bijvoorbeeld, één gastje heeft de muis ontdekt of bedacht. De muis die we nu allemaal gebruiken. En uh, ja. daar heeft hij niks mee gedaan. En daar heeft hij ook geen octrooi op aangevraagd. En die is later gewoon ingevoerd. En uh, ja. te goed, deze man. Uh, geen idee of je daarover verdient. Maar jij zegt dat het niet zo makkelijk is, copy paste om dat te bedenken. Ja, ja, kijk, inmiddels is het natuurlijk een, een heel stil, een simpel stukje structuur. Maar ja. in die tijd waar, uh, waar je dus nog alles met codes moest doen en dergelijke... was het best wel een, een, okay. een behoorlijke eigenlijk best stil. Het is me ook nergens uitgelegd. In alle televisieprogramma's kwam het natuurlijk voorbij. Maar ik heb zoiets: ja, nou mooi, je hebt het uitbedacht. Mooi, hoe ja, nou, werkt ja, het eigenlijk? Nou ja, kijk, je moet het zo zien. In principe alles wat we tegenwoordig doen is natuurlijk een hele ingewikkelde programmeertaal yeah. maar aan in de in de beginsel van de computer is natuurlijk, was in principe een rekensommetje, 1 plus 1... Ja. was al een ingewikkeld stukje programmatuur om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, Oké, okay. nou goed, dus, nou wordt het toch wel een stuk duidelijk. Goed, even de laatste platen voor 9, nee, 10 nee, uur is het echt op de lijn kwijt. Ik ben ook de lijn kwijt, geloof ik, maar het hadden jullie in de gaten, geloof ik, als luisteren. Dat, je, dat, kreeg, dat ik mijn lijn kwijt ben, dan snuif ik altijd even aan om een beetje en te blijven. Ik dacht al, wat ben je, timide? rustig... Uh, een beetje wartaal begin ik uit te slaan aan het eind van het radioprogramma altijd. Oké, okay, dames en heren, even een moment van rust hier. Louise Thompson. I always said that I'd mess up eventually I told you that, so what did you expect from me You shouldn't come There's no surprise anymore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 I don't have to Ah, meer zoets. Die muziek kan je hier ook verwachten. De zaterdagmorgen Louise Thompson en het heette... Habits, ja, slechte gewoontes dus moet je afleren. Goed, het loopt tegen een te rijden. We gaan maar kijken nog even de wereld in. Een van de dingen die ons nog bezighouden gisteren op de televisie... was het ook echt uh, schering in inslag. Echt, uh, in Hanoi, en natuurlijk in uh, Duitsland, is natuurlijk die Tobias... Uh, dus achternaam ben ik even vergeten. En moeten we misschien ook gaan vergeten, die natuurlijk ook rond heeft geschoten... En echt heel veel heeft gemaakt. En dat nu komt die discussie weer. Is er nou zoveel extreem rechts? Is dat er? Of is het toch af en toe weer een gevaarlijke gek die zijn gram wil halen? Omdat hij mislukt is in het leven. Ja, Geen vriendin ding dat, uh... kan krijgen. En, nou ja, heel veel mensen zeggen dat toch, want die politieke partij... Uh, de... Uh, ik uh, ben even nee, uh, vergeten. In Amsterdam. Die, die uh, Amsterdam in Duitsland die verboden is. Omdat die echt extreme ideeën heeft. Die is verboden. Daar willen ze niet mee praten. Andere politieke partijen. dus Is dat een goed idee? Of is dat een... nou ik vind dit moet, Ze moeten dat wel goed in de gaten houden. In Duitsland scheiden er toch wel meer rechtsextremisten. Rond te lopen dan hier in Nederland. Ja. Heeft het te maken met het aantal inwoners? Want er zijn iets ja. meer mensen. Ja, dat is ja. Nou ja, of je uh, moet, heeft het met andere dingen te maken? Je, je moet naar natuurlijk het percentage kijken. Ja. Om dat te vergelijken. Want ja, in, in Amerika lopen ook meer rechtsextremisten als uh, in Nederland. Ja. Dat, uh, maar dat is logisch, want Amerika is veel groter. Ja, of is het gewoon uh, lager opgeleid? Uh, meer ontevredenheid? Nou ja, dat soort dingen allemaal. Nou, het is dus, verontrustend. Uh, en dan uh, krijg je ook Beatrice de Graaf. Krijg je natuurlijk altijd weer op bezoek bij de wereldrijd door met haar serieuze gezicht. En dan denk je ook, fuck, nou is het echt shit. Nou, is aan, zo, nou zijn nou, ja. we echt aardig aanbeland. Nou, we gaan afsluiten met iets leuks, toch? Nou, nou ja, ik vond nog wel uh, ja? dat... Uh, jij wordt is, gevecht uh, om de laatste twee minuten. Ja? Of had jij een heel leuk berichtje? Ja. Hup, hup, hup. hup. Nou, uh, weet je het? Uh, uh, er is een hotel en dat heet het Corona Hotel. Nee. Oh, ja. En uh, ja, dit is natuurlijk uh, voor uh, vele toeristen een, een, een hotspot. Uh, want uh, ja, het is, het is een hotel in Den Haag. En uh, ja, massa's toeristen, toeristen staan voor de deur uh, even een selfie te maken. Oh ja, maar ze komen niet binnen. Ja, wel, nee, al, er binnen. Jawel, er schijnen meer mensen dan normaal te komen. Ik heb het gelezen in. Oké, okay, en ze ja, bestellen allemaal jammer. demonstratief een coronatje. Ja. Maar ja. nog even over hotel. Er was een man uh, die uh, is overleden en die ja? had enorm veel geld gewonnen... Bij de loterij. En die heeft dus een feest vanuit zijn graf gegeven. Van ruim een miljoen. Huh? Met echt enorme drank en toestanden. Yeah. En uh, die, heeft, die had de Euro Million Dollar uh, had gewonnen. Colin Wire Hij had ook een voetbalclub gekocht naar de hand. En hij heeft uh, 185 miljoen euro gewonnen toen. Yeah. En hij was, in één klap was hij gewoon uh, echt uh, rijker dan uh, bepaalde bekende Amerikanen. Zoals David Bowie en Tom Jones. Yeah. En uh, ja, toen, toen hij dood ging, had hij echt zo van... nou uh, uh, ge geef maar een mooi feest. En het was echt gigantisch geweldig. En hij heeft gewoon uh, heel veel weggegeven. Dus uh, okay. dat vind ik hem wel heel leuk dan. Hoe oud is hij geworden? Staat 71. Is, oh, nou ja. Niet heel erg oud. als is wel er nee, acht jaar van genoten. Van al dat geld. Toch redelijk. Ja. Nou, goed om te weten dat hij ook nog iets voor zijn medemens doet. In plaats van dat hij ons vrek achter blijft. Nou goed. Straks naar tien nog. Goedemorgen. Stond van het lijf van het Hoogland.